...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... ...4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een van de relschoppers van het strandfeest... ...in Hoek van Holland heeft zich gemeld. Hij is gearresteerd en vastgezet... ...op het politiebureau in Capelle aan de IJssel. De man meldde zich nadat in het tv-programma... ...opsporing verzocht... ...foto's van 10 verdachten waren getoond. De man die zich meldde is een van hen. Bij de politie zijn aan het tv-programma 31 tips binnengekomen. Omdat de lijnen enige tijd overbelast waren... verwacht de politie dat er ook komende dag nog veel gebeld zal worden. Maandag hield de politie twee mannen aan... in verband met de rellen op het strand in Hoek van Holland. In totaal zijn tien verdachten aangehouden... van wie er vier voorlopig zijn vrijgelaten. De vakbonden beraden zich op andere acties nu de openbaar vervoersstaking in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag niet doorgaan. Ze wilden vanmorgen tram- en metro- en busvervoer in de drie grote steden tot half negen platleggen uit protest tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Maar de rechter verbood de staking, omdat de gemeentelijke vervoerbedrijven er niets aan kunnen doen. Vandaag zijn er wel vakbondsmanifestaties in onder meer Den Haag, Amsterdam en Groningen. Het is de bedoeling dat werknemers vanaf 5 voor 12 65 minuten het werk stilleggen. In Tilburg is toch een openbaar vervoersactie. Chauffeurs van busbedrijf Veolia houden rond de middag tijdens een pauze van 65 minuten een ludieke actie. In Tilburg is een ijshockeywedstrijd gestaakt wegens mist. Het zicht was zo slecht dat de spelers elkaar en de puck niet meer konden zien. De Scheidsrechter vond dat te gevaarlijk. De mist in de ijshal was vermoedelijk het gevolg van een te hoge luchttemperatuur boven het ijs. De bekerwedstrijd ging tussen de Tilburg Trappers en Nijmegen Devils. Ook de 1600 supporters zagen niet veel meer. De glazen wanden voor de tribunes zaten vol condens. De wedstrijd wordt in een zijn geheel overgespeeld.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 Them. See.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 I'm This money you did, right Ted? We out of here It's mine, it's mine, it's mine, my mine.